I've in Omhoog, doe je rechterhand omhoog Van links naar rechts En klappen Doe je linkerhand omhoog Doe je rechterhand omhoog Van links naar rechts En klappen En klappen En klappen En klappen En klappen, klappen, klappen, klappen, klappen, klappen, klappen, klappen, klappen. Zijn we er klaar voor? Spring, spring!